China ziet Taiwan als een afvallige provincie en president Xi Jinping zei in januari dat hij bereid is om desnoods geweld te gebruiken voor een hereniging. Taiwan riep daarop de internationale gemeenschap op tot steun. De Chinese minister hamerde er in zijn toespraak op dat China zal vechten tot het eind met iedereen die probeert Taiwan van China af te splitsen, zoals hij dat noemt.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 Namens de buren en sieren. Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht.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 Alright.